9 uur. Dit is Door al Negens met het NOS-journaal. Geen Pijl wordt een politieke partij, melden het AD en enkele regionale kranten. Lijsttrekker wordt Jan Dijkgraaf, die ook al campagne voerde... voor een nee-stem bij het Oekraïne-referendum in april. Al deed hij dat niet namens Geen Pijl. Twee andere kopstukken uit die campagne gaan ook al de politiek in. Jan Roos is lijsttrekker van de partij VNL... en Thierry Baudet doet mee aan de verkiezingen met het Forum voor Democratie. Als geen pijl in de Tweede Kamer komt, wil de partij volgens het AD... elk belangrijk voorstel door de leden laten beoordelen. Het parlement in Zuid-Korea heeft een wet aangenomen... waarmee president Park kan worden afgezet. Park wordt ervan beschuldigd dat ze een vriendin inzage gaf in staatszaken. De vrouw had daar flink financieel voordeel bij. Om de afzetting te laten slagen, moeten 30 parlementsleden... van Parks eigen partij de wet ook goedkeuren. Vandaag gaan voor de zesde zaterdag op rij... waarschijnlijk weer honderdduizenden Zuid-Koreanen de straat op... om het vertrek van Park te eisen. De aankomende Amerikaanse president Trump heeft beroering veroorzaakt... door te telefoneren met de president van Taiwan. Het is voor het eerst sinds 1979 dat er contact is geweest... tussen een Amerikaanse en een Taiwanese leider. China beschouwt Taiwan als een afvallige provincie. In een eerste reactie zegt de Chinese regering... te hopen dat de relatie met de VS niet verstoord raakt. De Nederlandse onderwereld maakt zich zorgen over de extreem lage prijs van cocaïne. Dat schrijft het AD dat sprak met criminelen en advocaten. Er zouden al afspraken zijn gemaakt over een minimumprijs. De prijzen van cocaïne zijn in een jaar tijd gedaald... van 37.000 naar 21.000 euro per kilo. Het aantal speelgoedwinkels is flink afgenomen. Sinds 2008 heeft bijna 1 op de 5 speelgoedzaken de deuren gesloten, meldt het CBS. De omzet van de branche is met 35 afgenomen... Dat komt onder meer doordat het aantal kinderen is gedaald en doordat steeds meer speelgoed online wordt verkocht. Het weer lokaal is het mistig en glad in de loop van de ochtend geregeld zon. Het wordt vanmiddag 4 tot 7 graden, morgen een stuk kouder. Dit was het NOS Journal. In de Randstad is de A2 Utrecht richting Amsterdam dicht bij Klopend Amstel. Dat komt door een ernstig ongeluk en de politie is bezig met een onderzoek. De afsluiting duurt waarschijnlijk tot een uurtje of tien. Tot die tijd wordt al het verkeer omgeleid bij klopend Holendrecht. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. -N -N. Met nu, toebak leeft. Toch met het uur, grote pijn op hier. Die mensen die alleen geloven in het grote, dikke ik.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 paradise. heeft alweer een met uit een nieuwe plaat uit. En dit is daarop te vinden. En dat heet. Uh, uh, uh, uh, uh, fat Man. Ja, Fat Man. Fat Man. Ja, dat vind ik ook. Ja, het, tuurlijk heb ik er een handje van om er iets anders in te horen. Wat heb altijd een neiging. Ja, dat, maar dan doe ik dit. Nee, het is uh, 7 minuten over 9 en het is er alweer tijd voor. Man. Een kijkje in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? Een stukje geschiedenis. Ik vind het altijd fijn. In 1984 vindt er tussen voor- en tegenstanders van Daisy Bouters een schietincident plaats in de talkshow van uh, Karel de Graaf. En uh, dat was echt wel grappig. Uh, rechtstreeks werd het uitgezonden. En, uh, uh, nou, is even een fragmentje. Dat, uh, moet je even, even, even luisteren. Dat is wel heel grappig. Wilt u één of. Uh, wilt u... Wilt u heel even, wilt u heel even wachten om even mijn vragen oh, plak maken? John praat, van, nee, nee, nee, want buiten durf jij nee. ja, je, je hebt grootspraak, ja, want buiten ja, de je de niet. Vindt. Je hebt grootspraak. Maar, ja, ja, ja, maar, maar wees je ja, dat je nu trap? Ben ik je nu trap, joh? Nee, heren, heren, heren, heren. Heren, heren, En dan loopt het toch redelijk uit de hand vandaan. En dan echt gerommel en uiteindelijk... Ja, werd het stil en toen ging het beeld op zwart. En uiteindelijk, later nog, zeg maar, toen de uitzending al lang al afgeschoten was, toen werd er uiteindelijk nog even... Nou, daar niet. Nee, wacht. Oh, niet, nee. Wacht, Nu, dit. Er werd gewoon één keer geschoten. En er werd iemand bij gewond, maar er ging niemand dood of zoiets. Maar dat liep toen flink uit de klauwen in Karel de Graaf. Heren, heren, is er nou echt een klassieke uitspraak geworden? Heren, heren! Ja, okay, keurig wat? dat hij niet gevloekt heeft trouwens. Nee, hij nee, nee, blijft wel niks. Ja. Wat gebeurt dat, er uh, nog meer? De eerste geslaagde harttransplantatie... wordt op door een team onder leiding van chirurg Christian Barnard... uitgevoerd in, de, in het grote schuurziekenhuis in Kaapstad. Dus in Afrika. En dat was in 1967. Ja, het grappige is. Een grote gro schuurhospital. Hè? Je denkt, nou... Ik weet niet of dat nou helemaal de juiste plek is geweest... om daar een ja. operatie over gedaan. Want namelijk deze man die overleed 18 dagen later aan infecties... in zo'n zijn, in zijn long, longinfecties. Dus uh, daar dus heeft toch iets in die grote schuur ja. opgelopen. De operatie geslaagd, patiënten overleden. Ja, nou dat ja, altijd. Goed, ja. Het is wel geslaagd. En ja, sowieso is dat natuurlijk ook heel spannend. Daarna uh, ja, is het altijd weer een beetje bijschaven naar de operatie. Wat gebeurde er nog meer door de jaren heen? Onder andere... Uh, hadden we nog... Oh ja... Ik, uh, ja, sorry, dat, ja, dat was nog even de operatie van. Uh, <laughs> waren we waren nog even bezig. Yeah. Um, uh, uh, ja, zie ik ben even al kwijt. De, de Beatles brengen het uh, album Rubber Soul uit. En Rubber Soul was eigenlijk een. Uh, daar heeft de Beatles zeg maar, de naam mee gevestigd. Want ze waren zelf in een soort gevecht verwikkeld met de Rolling Stones en de Beach Boys. En de Beatboys waren diep onder indruk van deze plaat. Rubber Soul. En ook de Rolling Stones hadden zoiets: Ja, de Beatles kunnen toch nog wel iets. Ja, het is toch is wel het graf. altijd de titel van één speciaal nummer van de Beatles? Nee, nee, nee dat oh. niet. Het is namelijk wel uh, bij elkaar... Uh, er zijn meerdere songs. Eén van de bekende platen. Dus dit bijvoorbeeld. Oh ja, deze de is lekker. En dit was ook zeg maar de meest gangbare plaat De rest is toch een beetje uh, experimenteel Ik kon het wel waarderen vonden de Beatles eigenlijk En later kwam de Beach Horse met Pet Sounds En toen hadden de Beatles zelfs weer Oh ja, die vinden wij eigenlijk weer beter dan onze plaat Dus het was een soort wedstrijd tussen die drie groepen oh, okay. Leuk om te weten Het was 1965, mijn bouwjaar ja. ja, wat gebeurde er nog meer? In 1976 er was er een fotosessie Voor de cover van het album Animals Van Pink Floyd bij Battersea Power Station In Londen En er raakt gewoon een 12 meter lange ballon in de vork van een in de vorm van een varken los. En die zweefde in de aanvliegroute voor de vliegtuig naar Heathrow. Nou, grote paniek natuurlijk. En het varken heeft dus een hoogtebereik van 60 kilometer... waardoor het eindelijk weer naar beneden kwam. Maar het ja. was natuurlijk wel hartstikke spannend. Ja, de aanvliegroute, ja... Het is van, oh, een varken, weet je? Ja, Dat is echt heel spannend. Een Toen waren er nog geen drones, maar wel vliegende varkens Ja, ja. ja ja zo'n ja, vliegtuig kan er wel net door neerstorten... als het precies in die machine van die motor komt ja dat is wel een waar. probleem je prikt hem wel lekker maar uiteindelijk het afval van de ja. nou, het is altijd afval van varkens is altijd, het probleem. Ja, dat is altijd ja, een probleem ja altijd een probleem geweest zo. ja goed door van een fragmentje van Pink Floyd dus dit natuurlijk dit heet dan Dogs. Oké. Okay. En de hele Alpea heet Animals. Ja, er komen allerlei verschillende titels bij. Lijkt me veilig. Ja, logisch. Maar is er niet een, een nummer van hun dat dan pigs heet? Ik bedoel, als zij een 12 meter lange ballon van een varken hebben. dan moet er ook een pig zijn, zou je ja, zeggen. Dat gaat wel. Nou goed, ze hadden wel een hele grote ja. pig, Hadden ze wel, maar of ze echt een, een, een pigs hadden, dat weet ik eigenlijk niet helemaal. Goed, wat gebeurde er nog meer door de jaren heen? Uh, ai, ai, uh, ja, hier. De, mar, de Mars Solar Lander komt op Mars aan. Uh, waar was dat? En bereikt de planeet Mars en verdwijnt elke enkele uren later van het beeldscherm. Wel wat foto's gemaakt, maar ja, daarna is het toch een beetje mislukt. Verder nog een ander. Ja? De Pioneer 10 bereikt in 1973 de planeet Jupiter en maakt daar de eerste foto's. Dus er is wel weer veel in de, in de, de, de, de, de, de, de ruimtevaart te de vinden. Nou, de, koning, de Koning der Theaters in Nederland is geopend. In 1887 heeft Oscar Carré... Het Circustheater Carré geopend aan de Weesperzijde te Amsterdam, 1887. Volgend jaar is dat dan dus weer een speciaal jaar in 17. Klopt, ja. Hoeveel jaar is dat dan? Dat is wel een mooi rondgetal. 230 jaar, nee, 130 jaar. 130 jaar Carré. Nou ja, het klinkt wel, hè. Goed, straks ja, de Nou, ja, ja, Ik wil nog eentje. Want die nog deden, eentje? Ja, want okay. jij deed er steeds twee tegelijk. Nou ja. mag ik ook, hoor. Aha, in 1984, door een fout bij de productie van pesticiden... door Union Carbide in Bhopal, oh, in ja, India... Hechtig. Heb ik komt, te lezen, ja. ...komt een volk van schadelijk metilisosinaat vrij. Nou, dat is heel ernstig. Want er waren dus ongeveer 3800 me mensen. Hey, 3800, hè? Over, een stuk van een uh, voetbalstadion. Om, en honderdduizenden lopen gezondheidsschade op. En er, er, als je dus gaat googlen onder gifram bhopal dan kan je meerdere gegevens lezen. Nou, daar de, de lusten de honden geen brood van. Ik denk dat ze flinke flinke ja, schadevergoeding... volgens mij deze daar nooit aan in India. Nee. Bedoel, je, je bent daar gewoon niks waard, denk ik. Uh, zelf. Nee, nee, de, de, de, de fabrieken <laughs> hebben echt alle macht... Niet ja. zeuren als ben je baantje kwijt. Dan zorg ik ook dat je oom ook hier weg gaat. Zo, zo zie je dat nog even hier, weet ja. je wel. Niet zeuren aan het werk, ben je gek geworden. En uh, toch ook nog, die moet gewoon... Ja? Want Niel Papwoord verstuurt het allereerste sms'je. Oh, ja. Een kerstgroet naar zijn baas. 1992. Ja. Dat lijkt gisteren... Ja, maar het is toch erg lang geleden. Het is, toch al het is erg 24 lang geleden. jaar geleden. Een jaar Allereerste sms'je. En moet je nou kijken hoeveel sms'jes er in de rond liggen overal. Ja, zeg maar. bijna niet meer. Het is natuurlijk alleen maar apps nu wat voor uh, ja. wat, wat, wat, gaat. Nou, ja, het straks... wel door de lucht ergens. Straks de verjaardag. Ja, niet nu. Niet, nee, niet nu. Straks. I'm castling my king Ik vind dit een goede plaats. Echt. Yes. Yes. yes. Ja, Oké. Okay. Zou goed dan nou weer niet, maar... Doe doet me een beetje denken aan uh, Mick Jagger. Mick Jagger heeft ja. iets weg. Ja, het is grappig. Is ja, je dit zo hoort, nee. Het is Guns and Ammunition. En uh, de, de band heet... Ik zit even te kijken. Uh, oh ja, natuurlijk. Uh, uh, Julie Talks. En het grappige is... Dat meisje is heel erg, uh, heeft een hele vrolijke stem. Ja, als je het er ook ziet... Dat je denkt... Oh, wat een grappig, schattig meisje. En hij is echt zo'n hele boze man is dat. En dat heette dus uh, Guns and Ammunition. Ja, ja, precies. We hadden het net over Karel de Graaf in 1984. had hij te maken met de schietpartij tijdens zijn uh, late-night show. Dat ging toen over Daisy Bouters. Dat liep toen een beetje uit de hand. Voorstanders en tegenstanders van Daisy Bouters moet met elkaar op de vuist. Dus, uh, het is alweer tijd voor de verjaardagen. Congratulations. Wie is er jarig? We doen een kleine greep daaruit. Ik zei het eerst al. Uh, Andy Williams is vandaag... Zou vandaag jarig zijn geweest, hij is alweer overleden in uh, 19, uh, nee, 2012, was hij 85... Ja, waar ik hem van kent, is het echt de oude kerstgevoel natuurlijk, hè. Blijft altijd leuk, hè? Lekker opgeruimd. Ach, ik heb net het pad aangeveegd, als ligt aan dat ik had kunnen komen. Kom binnen, het is gezellig. Ja. Ik steek de casies aan. mag ja, niet een meer prachtige op. stem, is... kan hij anders zeggen. Ja, kan hij echt. Ik bedoel, ja, ik hou van schurende gitaren, maar dit heeft toch altijd wel een paar soort knusgevoel bij mij. Het is dus vandaag ook de geboortedag van Herman Heijermans. En denk je, wie is Herman Heijermans... Maar hij is dus diegene die uh, Op Hoop van Zegen heeft geschreven. Die dus okay. ook diverse malen verfilmd is en zo. En uh, hij, heeft ook, uh, hij is ook korte tijd, dat is wel grappig, uh, uh, directeur geweest van Theater Carré. Nou, daar hadden het toch net over Ja. dat hij vandaag zoveel jaar bestond. Okay. Dus dat is toch wel een leuk, uh, leuk weetje. Hij is jarig en het is toen ook... Ja, maar uh... hij, hij, hij, is, uh, hij leeft al niet meer. Nee, hoor. dat snap <laughs> ik. Het is, een, het is echt een hele oude koe, ja. De nou, ik heb ook nog een oude koe. Nou zeg, een beetje meer respect. <laughs> Anna Freud is al vandaag jarig zijn geweest. Ze is alweer overleden in 1982. En dat was de zesde en laatste kind van Sigmund Freud. Ah. En zij is uh, ook uh, in de psychiatrie is ze heel erg actief geweest. Ze heeft ook allerlei dingen geschreven. Goed. Uh, vandaag. Een, ja, vandaag. Is ja? ook jarig Joop Zoetemelk. Jope. Hij is van 1946. Dus hij wordt vandaag 70. Zeg ik dat goed? Uh, ja. ja, 70, 70 wordt hij vandaag. Vandaag is, uh, nee, ze is alweer overleden. Dit jaar is alweer overleden. Corrie Brokken, toen was ze 84. Ze zou vandaag jarig zijn geweest. Ik ken haar natuurlijk ook van een, echt, een hele oude knakker. hele oude plaat, dit. Van een vorstin en toch zegt iedereen... La mama. Ja. Zij is de moeder wijs en goed. Mooi hoor, Corrie Brokken. Dit jaar overleden. En ze zou vandaag dus eigenlijk uh, 85 worden. Ja. Vandaag ja. is ook Ozzy Osbourne jaar. Hij wordt vandaag 68. De gek van ja. de natuurlijk Black Sabbath. Maar ja, ook zelf en heeft hij heel veel... Real life plop. soaps. Ja, met, uh, hoe heet die ook, die vrouw die uh, alles aan zichzelf heeft gedaan. Die ook in die, uh, al die uh, spelprogramma's zitten. Die uh, jury uh, waar ze altijd in zit. Uh, Sharon Osbourne natuurlijk. Uh, mooie vrouw trouwens. Ja. Ozzy Osbourne had ooit een plaat met No More Tears. Even, even een fragmentje. Ja, echt een beetje uh, als Jorsman, Stijn, weet je als zware gitaren en uh, Black Sabbath dan maakt ook leuke muziek. Maar hij wordt vandaag 68. Montel Jordan is vandaag ook jarig. Hij wordt 48. Uh, had ooit een hele grote hit. Met dit. This is How We Do It. Ja, lekker nummer. Oh, ik vind een fijne muziek hoor. Mm. Kan je er ook verwachten bij uh, GFM. En wie vandaag ook jaar is, is Noel Havens. En denk je, wie is dat? Moet ik nou zeggen Hevens? Nee, Noel Havens. En hij is de liedzanger van VWF de kunst. jullie oh. allemaal wel bekend van één kopje koffie en ook nog een ander nummer. Van Suzanne? Nee. Ja, ja, ja. Oh nee, maar die, die ja. kan ik niet meer horen eigenlijk. Nee, dan hem nog even. <laughs> ja hoor, geen punt. Ja. Nou, een leuk gegeven vond ik. De eerste keer dat ik die plaat hoorde, leuk gegeven. Hij beschrijft gewoon dat hij met de vrouw op de bank zit... en dan uiteindelijk lukt het niet. Vandaag is, uh, is hij ook jarig. Uh, hij wordt vandaag 37, Daniel Berringfield. En ja, wat grappig is, Natasja Berringfield was vorige week jarig. En was Daniel, zus? dat is uh, zijn zus, die was vorige week jarig. Die ken je ook van deze plaat. Die werd toen 35 en vandaag is Daniel Berndfield jarig en die wordt uh, uh, 37. Alle twee lekkere zoetseppige plaatjes. Het was wel spannend of de kinderen op één dag geboren zouden zijn, hè? Ja, dat had dat het gekund. Had dat had gekund, er zit een week tussen, dus uh, grappig. Dus groot feest deze, deze tijd bij de, de beddelt, Beddingfields. En vandaag is ook uh, jaar Daryl Hannah. Dat is wel een mooie dame maar die speelde toen ook zo'n film als Sea ofzo. of zo, weet je wel? Splash. Oh, oh ja. Splash. ja, oh die, was, ja. Oh. oh, die was wel leuk, hè? Die, oh, ja, was maar leuk. Ook in de memoirs of een Invisible Man en Grumpy Old Man en the Gingerbread Man. Al die mannen waar zijn je films? Oh, dat is echt dat je denkt. Kill maar, Bill. Weet echt met zo'n en 2. Ik zag net, zeg maar, je kan ook zelfs van die soort dekentjes kan je kopen. Zemerminnen dekens Ja, die zagen eh, we net, hè. Die, ja. die kan je via internet kopen. En dan zou je, zeg maar, de scènes van uh, Splash na kunnen spelen. Ja. Het is altijd wel even, dan lig je met z'n tweeën op de bank met zo'n zeememinnen... en denk je, waar is hier de ingang? Ja, ja, die zijn er niet. Die zijn er, er is niet. Echt ook een man die, dat is ook zo'n mopje van een man die zo blij is dat ja? hij je vrouw heeft. Hij wordt zo opgewonden van, oh, zegt ze, oh, konden we maar samen zijn voor altijd... En toen uh, waren ze samen voor altijd. Maar toen veranderde hij dus in een ja, ja, had hij, ja. Had hij ook een staat en voor de rest niks meer? Nee, gezellig. Nou, nou, ja. Toen had hij zo van, nou, hmm, ja, dat is ook dat, of, niet te bedoeling. Of dat nou het is. Goed, vandaag is ook jarig. Hint is vandaag jarig. Uh, hint ken je natuurlijk als, uh, als zangeres. Uh, ik weet niet, heeft ze niet even een of ander spelprogramma meegedaan? Volgens mij wel, hè? En, uh, oh, dit, het dit is programma het... Hint, ja, oké. Okay. Ik ja, snap hint. de Hint. Ja, ja Hint. Uh, ze wordt vandaag 32 mooie vrouw. Ik heb echt ademloos naar de videoclip zitten kijken. Ik denk van, ja, het is niet mijn muziek, maar hmm, ik zet de geluid wel zachter. Ik even goed leuk om te kijken. Goed, nog even verder, nog even wat uh, informatie is dat? Nou ja, is, vandaag is ook, vind, dat vond ik een beetje belangrijk. Ja. Uh, ja, de Borsato is vandaag ook jarig. Er staat ook Nederlands zangeres en actrice. Ze is 14 geworden. Grote hits als? Nou, uh, grote hits als nou met de vader samen. Oh ja, oh ja ze heeft er wel dus, een plaat mee uh, gehad. Ja, ja, ja, ja, Dat is We zeker is Samen voor altijd. Oh, ze, heeft, ja, ze doet ook stem. Speelt ook, uh, ze Ja, stemactrice. Stem. Ja. Stem dus ja, ze heeft wel de sporen al een beetje verdiend. Ze mag genoemd worden in het lijstje van verjaardagen van bekende sterren. Goed, degene die vandaag Vreemd. overleden is, zie ik toevallig net staan. Jeroen van, hoe heet hij nou ook weer? Van de Boom? Nee, niet Jeroen van de Boom. Nee. Vol. nee, nee, nee. Jeroen Willems? Jeroen Williams, Jeroen Williams ja. ja. dat was toen tijdens zijn ja, optreden. is vier optreden. jaar geleden. Ja, dat is ja. een fantastische acteur altijd. Ja. Vond ik. En ik weet nog wat, hij zou geëerd worden... of er zou een optreden zijn die avond in ja. Carré. Ook weer was er in Carré. Ja, het is Carré, is de rode draad vandaag. Dat lijkt het wel, want ik bedoel, het bestaat uh, op die dag zoveel... en op die dag gaat hij dus ook heen. En ja, ongelooflijk. En ook een derde is toevallig jarig op die dag. Het is wel een magische datum, 3 december blijkt ja, wel weer. Ja, zeker. Goed, tot zover de verjaardagen. He? Ja. Happy ja, precies. Maak een naar, mooie dag van Een speciale dag, internationale dag, voor de andersvalide. Net Anders... zo, wat is een andersvalide? Je hebt een invalide, maar ook een, een andersvalide. Dus dat gaan we nog even opzoeken. Dat je wat je gaat je hier gevierd worden. Ik ben reuze de andersvalide. Ja, dat denk ik wel heel nieuwsgierig. Ik werk met invalide, maar andersvalide heb je ook nog Wat voor begeleiding hebben die dan, zeg maar? Goed, Superior is toch een heel leuk vrouw plaatje. Nederlands bandje. And that is, the look, Sunday sun. Oh, desire, baby, don't ask me why. For the first time in my life, love has kept me blind. And there's a reason why we're both in the driver's seat This is a one-way street Going places filled with a million faces All have a point of view But I only want to be with you The barrier I wanna take you higher Let's set the Afgelopen zomer zag ik ze optreden in Schaag. He. Ja, in Schaag. He. daar gebeurde het al, hoor. Er komt een grote sterren vandaan. Karin Bloemen, Kenneth Joling. En ook deze band, Sunday Sun, zat er, uh, was, er, was er op het podium te zien. Met deze uh, Summer Sun. En we hebben een goed, uh, goede zomer gehad, zeg ik hoor. Ik heb er wel genoten. Jeker. En uh, de, uh, Ja, goed, ze uh, uh, ja, Nou, is het niet een beetje vroeg voor de Zandvoortsberichten? berichten? Of kan dat nog? Uh, nou. nou, het kan wel, hoor. Ja, het kan ja, wel. Hoor. Even ja, ja, ja. de Zandvoortsberichten. berichten. Waarom ook niet? Ik vond het uh, wel een goede uh, uh, actie van uh, krant. Ze hebben de eerste succesvolle enquête gedaan. Ze, hebben, uh, zeg maar, uh, ze hadden drie vragen voor mensen. Er ze, en ze hebben 835 hebben me, hebben ze gestemd. Ze hadden drie vragen. De eerste vraag was op welke partij zou je nu stemmen... als de gemeenteraadsverkiezingen zouden zijn? Nou, op één stond de VVD met 46,1%. Uh, op twee stond de PvdA. En op de derde plek was dat de CDA... En de OPZ... Ja, die stond ergens onderaan. Ja, dat ja. is ook niet zo gek nu natuurlijk, hè? dat die ergens onderaan staat. Dat is wel logisch. Ik vind het een hele goede, leuke enquête ook. Om dat regelmatig te doen. Het zijn niet heel veel mensen, zijn ook 835 mensen, maar toch... Ja, daar zullen nou, we meer 835 mensen... Maar is toch wel veel, hoor. Het is toch wel veel, maar goed, dat zou er meer kunnen worden... als ze dit een beetje gaan promoten. Dan kan je toch een beetje kijken wat er onder de mensen leeft. En dan kan, kan de politiek kan daar weer op inspelen. Het is wel ja. een beetje populisme, zeg maar dan. Maar goed, het het, het, het gaat toch zo makkelijk tegenwoordig? Want als je zo dat deelt even hup, via Facebook en zo hè, je hebt... je hebt zo een heleboel mensen. Ja, nou goed, de uitkomst van de tweede vraag was... welk plan is volgens u het beste voor de Watertorenplein? En verrassend komt dan uh, de AG-architecten... Uh, uh, met 412 stemmen uit de bus... En uh, nou, ons tweede plan, Bias, heet dat zo? Bias, de architect. Bias. Architect kwam de tweede plek met 229 stemmen. En als laatste met 159 stemmen. Ja, die was eigenlijk nu natuurlijk de grote favoriet van iedereen in de politiek. Ja, ik weet ik het wel. Ik denk ook zelf. Is het, een, uh, te, uh, uh, is het een terechte goede steekproef? Ja, dat nu. weet je toch niet. Nee, ja, toen de tijd werd gewoon gezegd, van ja, je kunt stemmen. Ja. En iedereen die wil wilde ging stemmen. En nu. Hebben mensen zo van, ja, ik heb wel gestemd. Ik ga niet weer, weer zo'n enquête. Weer een enquête. Want je wordt er wel een beetje gek van, van de enquête. Ja, dat is waar. Maar goed, het, dat springtij, dat was eerst favoriet. En nu staat het dus helemaal onderaan. Het is helemaal geen favoriet. Verder was de derde vraag, was toch... Uh, met welke gemeente zou u willen samenwerken aan Zandvoort? Nou, daar kwam toch Haarlem uit, voorschijnt En dat is wel een, dat staat wel goed. Dat, dat is wel goed bezig. Dat Want daar zijn, zijn loma bezig, toch? Tot met samenwerken. Ja, zeker. zeker. En ik zie dat Heemstede was ook nog genoemd En Sparenstad... Ja, ah, goed. Ja, leuke dat? enquête. Leuke enquête van de Zandvoortse... Ja, uh, de Sportraad Zandvoort heeft afgelopen donderdagavond... dat is hot nieuws... de Zandvoortse kampioenen tot en met 14 jaar... van 2016 geëerd. Ze werden op het raadhuis ontvangen... en na afloop stond er een tas met allerlei... tegoedbonnen en zo uh, voor zijn klaar... als blijk van waardering. En uh, dit jaar had uh, de Sportraad dus ook... Piet Pankrats en Lola van den Broek uitgenodigd... voor deze avond. En die Piet Pankrats uh, is uh, bij het... Uh, Colocul Kansel in Den Haag. En daar uh, combineert hij dus een balletopleiding met, uh, met de, een gewone studie. Dus zij gaat iedere dag naar Den Haag. We moeten iedere avond ook weer terugkomen. En tien jaar, dat is best wel heftig. Ja. En Lola van den Broek is nu ook een bekende standwoordster geworden. Zij is negen jaar en ze is uit 350 aanmeldingen geselecteerd... voor de musical Siska de Rat. Dus zij gaat ook naar Amsterdam. Nou, de, de, de, de Wessel en Brechtje van de Aar, die zijn vijftien. En die zijn ook vaste gasten. En uh, Joelle Omer is ook uitgenodigd, Zij is uh, afgelopen weken voor de tweede keer... Europees kampioen karate geworden. En een weekend later dus nog... Uh, voor de vijfde keer Nederlands kampioen. Dus John Lemmens was heel enthousiast. Hij is voorzitter van de Voorspraat. En in totaal werden dus 120 sporters geëerd. Vijf voetbalteams, vijf hockeyteams. Acht tennissers en tennissters, Een judoka en ook... Een street dance danseres. Hoe leuk is dat? Eén streetdance Eén hele? Eén hele? En ook één hele jodok. is dat? een is een Dat uh, okay. stond er niet bij, helaas. Ah oké. Nou ja, na afloop krijg ze allemaal lekker een oliebolletje van de Harry Oliebol Die stond daar beneden. Spons. Niet zeuren, een oliebol hier. Pak ja. aan. Je hebt nou. een hoge oliebol, ja? Ja. ja. Goed, dat is over de Zandvoortse berichten. Oh, het is dan wel grappig om een leger eenheid... heeft afgelopen maandag geoefend op het terrein van Circuit Park Zandvoort. Er was niet veel bekend over gemaakt. En uh, Chris uh, schot anos uh, heeft, uh, heeft uh, een foto gemaakt. Ja? En uh, dat spreekt tot verbeelding. Een Shinok helikopter telt een grote jeep de lucht in. En uh, dat ziet er spectaculair uit. Dat ja, was zeker in het geheim waar ze daar aan het oefenen. Want ja, met de Russen hebben niet zo heel goed contact meer. Dus we moeten waarschijnlijk een beetje alles op scherp zetten. Goed, het wordt tijd voor de Yolanda keuze. Ik zie dat je heb je al wat aangekozen. Ja, maar weet je, ik denk toch maar, toch maar één kopje koffie voor VOF de kunst. Echt waar? Ja, die vind, ja Ik kon geen antwoord te vinden, even zo gewoon. Ja, maar daar, daar gaan we niet voor. Het is niet bij gebrek aan beter. Het moet wel Ja, echt... nee, maar ik vind hem wel leuk. Ja, je vindt hem wel ja, leuk. Ja, ik ga hem aanzetten, ja. Oké, okay, nou zet hem maar aan dan. Eén kopje koffie. Eén kopje koffie. Ik heb hem net op, maar goed. Ja, daarom, ik heb het nog niet gehad. Ik ben er echt helemaal aan toe. Ja, zeker met deze man die ook niet zien ja, is. En dan zie je aan het begin zie je net uh, onze, uh, god weet hij nou, die uh, ja. bekende van uh, Nespresso What Elf. Ja, What else? Die staat voor Ik sta op, nog niet wakker. Ik wankel door het huis als een staken. Maar ondanks alles haal ik mijn doel op het gevoel. Jij. Ja, Het is te gaan. I'm En dit soort muziek kan je ook verwachten in de zaterdagochtend bij Two Buckley. Eén kopje koffie, echt echte kunst, omdat, omdat Nol na van uh, vandaag jarig is. Is het de zanger? Is dit, is dit? Nolhaven, ja. ja is da dat is de zanger is van deze de band. Oké, okay, nou grappig om dus te, te weten. Dus dat vind ik wel leuk. Hij is vandaag dus, uh, uh, zeg ik nou, ja? 57 jaar geworden. 57. Gefeliciteerd Nol. Nol. hoi. Doe me een lol. Met, altijd lol met nol. nol. Ja. ja. Zoiets. Ja, dat is al vroeger vast ver, wel gepest, zijn. Ik uh, weet het ook ik niet. Ik wel. dat mag Goed, klopt. Tegen tien uur natuurlijk hier bij Tubakles Radio. Gisteren werd het officieel bekendgemaakt. Echt wereldnieuws. Ja, hij staat weer op nummer één. Toch wel? Oké. Okay. Echt het meest vreselijke plaatje van Queen, zeg ik altijd maar weer. Staat weer op nummer één. Hoe komt hij daar? Nou, Ongelooflijk. Gewoon, wij, wij zingen dit dus ook met dat koor van ons. En, maar ik moet zeggen, dit hele. Ensemble, hoe die dat gemaakt heeft, dat is wel briljant. Ja, tuurlijk. Maar goed, ja, daar hebben ze gewoon heel lang al gesleuteld. Het, ge het gerechtshof. En uh, misschien zou het iets mee kunnen maken met, uh, met Geert Wilders erbij. Dat het een beetje up-to-date raakt. Dat het iets, ja. zo... Het is. Ja, ik vond... Ik, toen ik dit plaatje voor het eerst hoorde vroeger... Toen ik jong was, dacht ik... Wat ah, een vreselijke plaat, zeg. En toen ging ik verder naar Queen luisteren. Dacht ik van... Hé, hey, verder maken ze wel grappige muziek. Alleen dit, dit nummer is ruk, zeg maar. Maar goed, heel veel mensen vinden het wel een mooi nummer. En we hebben het weer op nummer 1 gezet. En ja, wat is weer een Boom Rhapsody? En dan heb je maar Hotel California. En Stairway to Heaven. Ook zo'n. Een plaat die weer in je lijst maar goed, Het is gewoon mijn lijst niet. Ik moet gewoon accepteren dat het mijn lijst niet is. Nee, Ik hoef ook... er niet naar te luisteren. Ga dan naar iets anders luisteren. roepen ze altijd tegen mij. Dat is maar ze hadden wel uh, gisteravond bij de Wereldraad door, heb een klein stukje gezien. Ja? En toen zag je dus, uh, moesten ze steeds raden of iets hoger of lager stond. Okay. En uh, nou, ze gingen dus echt de mist in hoor. Dat is wel grappig. Ja, nou goed, uh, verder. Uh, de, de, vorig jaar was het even anders. Dat was het Image natuurlijk. Dat was namelijk omdat de pianist. Uh, de Vita, heet het De Vita, de Vita Martello... die had het ook op zijn piano voor de Bataclan. In Parijs had hij het gespeeld, in Matchen. Oh, om de mensen weer bij elkaar te brengen en uh, strek te maken. En toen is hij in Matchen op nummer 1 uh, terechtgekomen. Maar ja. ah, Maar nu is hij gewoon weer terug. En verder, David Bowie ook niet echt... Uh, Cohen ook niet echt uh, gestegen. Dat is allemaal weer te lang geleden. Dat zou dan eigenlijk in dezelfde maand moeten gebeurd zijn. Dan zou het echt een beetje indruk maken op de mensen. Ik denk toch dat de top 2000 een beetje een soort kerstgevoel moet zijn. Alles moet gewoon een beetje bij het oude blijven. Bekend. Ja. Ja, ja, ja. Dat je zeg maar dat zit je vlak tegen 12. Ik heb echt wel eens op een nieuwjaarsfeest gestaan. Dat we dan zeg maar de laatste 10 minuten... zitten in Stairway to Heaven. En dan Hotel California. die denken... Ja, dat is net of ik in een bejaardentehuis zit. En dan uiteindelijk Bohemian Ripsey als laatste vlak voor 12 uur. Denk ik, ja, het is nou niet echt een feestplaat om het nieuwe jaar mee te beginnen, dacht ik. Maar heel veel mensen ervaren dat toch anders. Nou, genoeg uh, eroverheen gekotst. Nou, nog even ja, iets anders. Nou, is het klaar? Ja. Nou, ik heb nog wel wat voor je hoor. Ja, dat is goed. Vertel. Het was. Uh, de domtoren schijnt dus helemaal uh, achteruit te gaan. Ja? Want recent onderzoek heeft dus aangetoond dat de verzakking van de toren aan de zuidzijde toeneemt. We hebben onze eigen toren van Pisa nu hier. En de medewerkers van de monumentenwacht die zitten al spanbanden aan te brengen om de zuidzijde van de toren. Oh, okay. En die moeten voorkomen dat scheuren in de, in de toren verder uit elkaar zakken. En vorig jaar zijn er al net geplaatst op 40 meter hoogte. En nu gaan ze het dus om, op 70 meter hoogte ook nog plaatsen. En uh, er schijnen dus abseilers te zijn van de monumentenwacht. Dag meneer, ik ben van de monumentenwacht. Ik ja? kom even afzijlen. Hoedelaar, lijkt, me toch wel eng om dan, ja. dan, dan dat je denkt... Oh, god, ja. Ja, wat naar beneden. Ja, en dan, dan ga je daar afzeilen en dan laat die ene steen waar je net aan vasthoudt... die laat ook los. Dat is natuurlijk heel spannend. Ik hoorde op Radio 1, hoorde van... Ja, regelmatig, elke dag ligt er wel wat op de grond. Gewoon een stuk van die torens dan afgevallen. Een interviewer, hè? Maar echt, hoe, hoe groot zijn die stukken? Nou, het kan gruis zijn, maar het kunnen dus ook steentjes zijn van 2x2 of 3x3. Het nou, is dus echt 3 bij 3 meter. Zo nee, heel, een centimeter. Een komeet. <laughs> <laughs> meet. Oh, bam! bam. Ja. En nu hebben ze netten geplaatst. Denk ik denk, nou ja, weet niet wat voor netten dat zijn. Moeten wel, wel fijne netten zijn. Want ja. als er een steentje erin valt van twee bij twee. Ik de denk, ik hoor wat. Ik... ik kijk nu over, er zit zo'n steentje in. Ja, dat is een lekker. Ja. Maar, dus, maar ze dus verwachten uh, dus wel dat de beeldbepalende toren in maart volgend jaar in de stijgers gaat verdwijnen. Hè? En daarna gaat er een restauratiearchitect aan het werk. Dus, maar ja, weet je, de, die, die toren is gewoon van de 14e eeuw. En uh, ze, er is al een opknapbeurt geweest. Maar dat was in 1975. Dus ja, dat is gewoon 40 jaar geleden. Dat ja, is echt wel Het dus wel een beetje tijd. Hè, en ja. al die... Uh, dat, dat, dat fijnstof en grof, uh, grof vuil wat door de lucht uh, verliezen. Hij is 40 meter hoog. En is ook 40 jaar geleden. Dus het is nu echt de tijd zijn. Of nu het, het tekent, ja. doe iets Jongens, aan. Jongens, kom, doe iets aan die domtoren. Ja, dus als je daar zeg maar nu terug gaat winkelen... dan aan een bepaalde kant van die domtoren... is gratis parkeren, denk Want ik. Want anders is het met de domtoren... zijn ze bezig als domoren. Ja, vind dat... je dat? Precies, dat zal een beetje jammer zijn. Dat ja, zou zeker jammer zijn. Nou, weer even een tijd voor de, de wilko keuze. Ja. De hele week lopen zoeken. Wat zal ik al? Wilko keuze uit? Het is deze maat geworden uit Australië. Ja, piet. Band als ik hier op Google. En ze staan nog maar een jaar, jaren. En ze hebben in oktober, 60 oktober, verlegden ze in de v in Rotterdam. Hebben ze een optreden gegeven en ze waren in het voorprogramma. Van een ander bekend beentje. Even kijken wat het erop wist. Het was ook nog ergens gelezen. Nou goed, dit was een van de plaatjes, Het heet uh, You Are. En jij bent. Oh. Ja, jij yeah bent. Ik ben? Ja, jij bent. Zoiets. Oké, En uh, ik had het er al eerder over natuurlijk. Uh, ja, ik zie het nog toevallig hier staan. Uh, uh, Jan Ter Lauwers afgelopen weken was hij natuurlijk ook bij de wereldrijd door. Dus man die nog steeds echt bevlogen is met de maatschappij. Hij is uh, in de 80' uh, e toespraak gehouden. Een toespraak naar een oproep aan iedereen om weer tot elkaar te komen. Want hij verwees naar de jaren 50, nee, naar de jaren 60 eigenlijk, in de oorlog... dat uh, heel veel uh, thuisjes in de brievenbus hingen. En dat uh, mensen gewoon bij elkaar binnen konden lopen... En uh, zich kon bemoeien met jouw leven. En aanwijzingen hadden. En of je wel van welk geloof was en zo. Dat je, je kon over overal mee aanbemoeien. En dat was een betere tijd. Althans, dat kreeg je een beetje het gevoel. Ik vond wel dat hij. Hij was echt betrokken. Hij wil gewoon dat het beter gaat in Nederland. Dat vind ik mooi om te zien. Alleen. Het had ook wel een beetje oudpolligheid in zich. En die, uh, die touwtjes uit de briefbus kwamen wel even te, fake, te vaak voor. En uh, het, je krijgt gewoon een beetje het gevoel dat je denkt. Ja, vroeger was alles veel beter. Maar ik denk gewoon dat. Ja. Dat, dat we even te veel met onze eigen wereld bezig zijn... even te veel vertrouwen in ons eigen mobieltje. En dat we als we het even niet snappen, dan zoeken we het op. En we vinden altijd wel al een bevestiging van onze mening in dat mobieltje. En dat willen we graag ook weer in het mobieltje proppen. Maar wie zegt ook dan weer dan dat, zijn... dat, is, ja, dat dat het waar is? Ja, dat is waar. Dat is blijkbaar niet waar. Maar er zijn groepen groep mensen die van allerlei rond, dingen rondpompen. Er is ook heel veel niet-nieuws. Eh, Nep-nieuws noemen ze het ook wel. En eh, Dus uiteindelijk... Die mensen denken allemaal zelf het allemaal wel te snappen. En zijn op zoek naar een politieke partij. En de politieke partijen denken vaak van... We moeten meer luisteren naar de mensen. Want de mensen, die weten het. Maar mensen weten dat vaak niet. Want die hebben ook maar iets bedacht wat ze willen. Ja, ik wil uh, meer seks. Kan dat geregeld worden? Is een politieke partij voor Nou, dat, dat komt wederkort vast wel. Oh. Ja, natuurlijk. Populisme is momenteel echt hoog. En dan zie je ook weer dat zo'n PvdA... die dan zich ook weer afsplitst. En dan dat komt Monash, die ook weer voor zichzelf begint. Dat je denkt, ja leuk, ik zal vast. alvast. er komt nu weer een uh, nieuwe uh, Nederlandse pijl of zo. Dit is, is ook weer een nieuwe politiek. Gaat ook weer naar de mensen luisteren. En ik denk van ja, ik geloof niet zo ze dat de mensen... altijd zeggen ze, maar waarom ja. komen nog steeds nieuwe partijen? Ik snap het gewoon niet. Nee, maar ik denk dat heel veel mensen het gewoon ook niet snappen, de politiek. Maar denken dat ze het wel snappen. En dan zoeken ze naar een politieke partij die iets voor hun kan doen. En soms dan geroep wil dus iets wat helemaal niet haalbaar is. En mensen er geloven daarin. Dus ja, ik. Nee, ik geloof niet dat dat. Uh, nou goed, ik vond het wel uh, een mooie toespraak van Jan Lau, Maar. Ik hoop dat we eruit komen. We kunnen in ieder geval beginnen met het milieu. Want bewust met het milieu omgaan. Als ja. Daarmee beginnen, dat ah, is jij concreet. En je de warm net al zachter gezet. Ik heb toch? me zachter gezet. Ja. Ik zat me zo druk te maken ik, denk, ik heb warm genoeg. Ja, en ik vond het ook eigenlijk wel erg dat het licht in de keuken aan was. Want het was eigenlijk ook niet Overzaam nodig. Of was ook niet nodig? Nee. nee. Precies. Nee. En ik ben nu ook bezig met We hebben het maar... kerstverlichting de uitgelaten, want er wordt hier fantastisch. Opgeknapt in de studio door onze nieuwe huismeester. Ja. En uh, onze Willem Bruist. En uh, ja, er staan allemaal kerstspullen over. Er is van alles ingezameld hier. En we, we, gaan, uh, we gaan echt zo'n kerstig studio maken. Oh man, dat is gezellig. Ja. Dus nu, misschien heb je nu een beetje een kerstig plaatje om in stemming te komen. kerstig plaatje. Of heb je nog een Sinterklaas plaatje? Een Sinterklaas plaatje. Oh, dat zou ik eigenlijk wel moeten doen, hè? Ja. Hmm. Oh, is het maar die van uh, meneer uh, van de. Uh, uh, Sinterklaas, wie kent hem niet? Nee, hè? nee Nee. Nee. nee, nee. Ik, heb, ik heb wel een beetje een, een, een plaat Ik denk, ja, we moeten natuurlijk de maatschappij weer een beetje lostrekken. Dan maar even Amalia het hele liedje? Trippel trap op, trap. op. Nou ja, ik sta bijna, bijna met je over de, uh, Sinterklaas heen natuurlijk. Omdat Sinterklaas eigenlijk. Wie jij ja, nog? Uh, Komt hij nog bij jullie of rijdt hij jouw huis? Nee, nee klopt. We hebben, vanavond, we hebben vanavond en morgenochtend hebben we Sinterklaas. Dat is morgenochtend. Leuke. Morgenochtend. Oké, okay, in de schoen. Nee, nee. Gewoon. Bij mijn ouders. Sochtens. Ja, ochtends. Okay. Kom eens even beter uit. Oké. Okay. Ja, die oude mensen zijn ochtends wat, wat, wat, wat scherper. Fitter, hè? Wat fit toch? Ja, en na twaalf zakken ze in. <laughs> nou ja, na twaalf is het helemaal zo laat, maar ik bedoel, ochtends wilden ze. Nou, ik, denk, ik vind het wel een groot, grappig idee. Nou, dus ik sta er al overheen. Ik pak alvast een beetje de kerstgevoelens. Oh heerlijk. Dat is ook wel leuk dit. En de band heet Koop. Nou, ik zeg: ko koop nog even wat voor vanavond. voor dit weekend. En come to me. Als op de fiets was, nee, dat is niet zo. Goed, uh, Baby Come To Me, oftewel de leuke band van Koop uh, heet de band. Ja, grappig hè, Toen een beetje sfeervol, nog kerstachtig. En ik zal volgende week zo eens kijken of je wat kerstplaten uit de, uit, uit de bak kan trekken. Want dat is toch wel weer belangrijk dat er weer een beetje stemming wordt gemaakt. Afgelopen week heb ik weer met verbazing zitten kijken. Tinkerbells, die vrouw met die hele grote bril op. Echt een hele grote bril. Dat je denkt, oh, zo'n bril heeft mijn oma vroeger op, weet je ook op een keekje in die schrokbaar Helemaal de touwtering gewoon. En uh, Tinkerbell heeft een, heeft een actie gestart. We gaan ze halen. Of we gaan ze zelf al halen. Als we gaan ze halen, kom je op een internetsite. En uh, zij willen gewoon dat uh, dijkstal... Is een dijkstal van uh, vluchtelingenhulp, geloof ik wel? Die heeft toen beloofd dat er 4000 vluchtelingen naar Nederland zouden komen. En er zijn momenteel er zijn, nee, maar rond de 600 in Nederland. En Tinkerbell zegt: van, Ja, kom op. 600? Die, 600. En oh. uh, dat is niet zoveel. En Tinkerbell zegt samen met haar organisatie: zegt van, Ja, kom op. Je ziet er zitten mensen in vluchtelingenkamer die gaan de tweede winter in. Echt? Die zitten in teentjes. Ja, afschuwelijk. Dat is echt afschuwelijk. Die, ja. Ze hebben gewoon recht om hier naartoe te komen. Maak die 4000 in ieder geval vol dan. Daar hebben mensen van aangenomen. We hebben, we hebben, we hebben allerlei bedden gereserveerd. Er zijn mensen... Er is geld voor gereserveerd. Dat is alles. En dan komen ze niet. En, uh, Dijkstal die zegt zo van: ja, maar ja, goed, het is ook minder. Het loopt minder. Er zijn minder in die, die komen. dus waarvoor zullen wij dan even goed die 4000 opnemen? Nou, zij zegt: het is belachelijk. Dus nu heeft ze een actie gestart ze zegt van: wij gaan met eigen auto's daar naartoe. Ze heeft nu iets rond de 400, 500 auto's, hebt ze al geregeld. Het zijn mensen die hebben zich aangemeld. Om uiteindelijk dus naar nou, die het adres waar uh, eventuele luisteraars van zich aan kunnen melden? Nou, je moet gewoon even googlen. We gaan ze halen. Dan kom je op de internetsite, oh, een nou, Leuk, leuk vormgegeven, ook echt een beetje kunzinnig. En uh, dan zijn ze van plan om dus binnenkort daar naartoe te rijden. En ze wilden eerst al ja. Den Haag binnenrijden met een hele grote groep auto's. om hun kentekenplaat aan te geven. En uh, ja, ik vind het een heel mooi gebaar. Mijn dochter had meteen zoiets. Mijn dochter is van de make-up, hè. Het moet er goed uitzien. Die had zeggen: "Nou, ik vind, een, ik vind het een leuke actie. Kunnen wij ook niet gaan, pap? Nou, oh, zij wil ze nou. opmaken dan? Hè? Wil ze ze opmaken? Dat in de auto op de teruggang gaan ze opmaken. Dat ze een beetje goed uitziet. Ja, als Zwarte Piet kunnen ze beneden in de gang, als Veegepiet. Nee, is stond er gek, house even op. Nee, maar uh, ik, vind, ik vind het een heel mooi gebaar. Echt, ja, het is echt. Zeker in deze tijd. En ik weet niet wanneer het precies allemaal gaat gebeuren. Maar ze zijn wel gepland om daar nog wat vluchtelingen op te halen. ga de Aftermovie wel even delen op onze pagina? Het is natuurlijk wel de vraag: dan kom je daaraan? En wie laat je in je auto? De leukste. De leukste? Ja, natuurlijk. Mag je zelf uitkiezen? Oh, ja. Oh, oh doe die, die maar. We willen hey, ze, zel we die willen ze zelf uitzoeken. Hey, die vrouwen kinderen. Nee, laat die maar. Die gaan wel in die andere auto. Kom bij mij, joh. Weet je wel. <laughs> kan je lekker shoppen gewoon. Als vrijgezelle vrouw. Hè? Kan je er een paar uitkiezen? Nee, is gek. Ik vind het een mooie actie. Echt, zeker weten. Zeker vlak zeker voor weten. de kerst. Word, uh, word ik zie dat je de Facebookpagina al hebt gevonden. Ja, ik heb hem al geliked. Je hebt hem al geliked. En ik heb hem bij ons erop gezet in ieder geval. Okay, dus, dat is wel leuk. dus we gaan ze halen. Ja, Ongeveer zijn we er niet in, uh, zijn we daar aan het halen. Ja, precies. <laughs> ja, nou, wat trouwens heel leuk is, uh, voor andere mensen gaan we het anders halen. Want ja. Er waren dus uh, twintig collega's. Die werken allemaal bij het auto-onderdelenbedrijf... North american Stamping in Portland, Tennessee. Dus in Amerika. En uh, sinds acht jaar spelen ze samen met de Powerball-lotelerij. En ze noemden zich altijd Tennessee 20 En die werd uit opgezet door Amy O'Neill. En er was eigenlijk nog nooit iets leuks gewonnen. En ze was al naar bed, die Amy. En toen zei de zoon van de man... Uh, de winnende ticket zit in Lafayette. Nou, zo'n drong aan van... sta nou op en ga even kijken, weet je. Maar ze had zo van... nou, doe morgenochtend. Maar om uur kon zijn is nieuwsgierigheid niet meer bedwingen. En jawel, hoor. Ze hadden dus samen 420 miljoen dollar gewonnen. Hé? Eh? Jawel. Kijk, dat, dat zijn de gesloten. loterijen. Wat? Ja. Ze heeft meteen besloten haar 19 medewinnaars... ondanks het vroege tijdstip uit hun bed te bellen. Nou, daar wil ik ook wel van wakker gebeld worden. punt. En binnen een mum van de tijd waren ze allemaal bij haar thuis. En ze hebben besloten om het bedrag eerlijk te verdelen. En ze krijgen dus per persoon net, netto, hè? 12,7 miljoen dollar. Oh. <hieres> ja, ze zijn helemaal blij. En, uh, ja, auto's, nou, ze hebben allemaal plannen al voor dat geld... Uh, chemokuren, auto's dat je zelf kan Stuur, rijden... Zo met chauffeur, la la la la. Stuur even een linkje, dat ze ook mee kunnen gaan... Uh, we gaan ze halen. Ja, vind ik ook. Ja. Dat is, ja dan halen we, nou, zijn er van die vluchtelingen nou ook in Amerika? Dat is de vraag. Hè? Ja, hoeveel zijn er... zitten er in Amerika? Ja. Dat is Ik wil wel eens weten God, of dat eerlijk verdeeld is. Ach, krijgen we dat weer. Nee, laat dat los. Denk gewoon aan die 4000. Die hebben gewoon recht om hier te komen. Daar allerlei dingen voor geregeld. Ja, ik zie je trouwens ook dat een winnaar van 168 miljoen ook al vier dagen niet op zijn werk is verschenen. Ja, veertig. Ja, gek. dat snap ik er wel. Fuck you, baas. Ik heb iets anders te doen. Dacht dat wel, hè? Oké, okay, hier werden ze groot mee. Wat is het ook weer gaaf? Let ook even op de tekst: MGMT. Time to pretend we're married. MGM-team, waar je een kult bent, uit de Verenigde Staten, Let's Pretend, het loopt even aan het einde van dit radioprogramma, en uh, ja, met uh, Rutte's woorden maar weer even te spreken. Je moet zo gauw mogelijk ophoepelen, precies, zo gauw mogelijk ophoepelen, en ik weet ik van wat hij nog meer roept. Vol is lazer zelf op. Gaan. Ja precies, we gaan straks uh, gewoon oplazeren. Uh, uh, nog even, ja, nee, niks meer eigenlijk. Niks meer, hè? het is nee, gewoon tijd. Is We gewoon gaan tijd. Sinterklaas vieren. Precies. Pepernoten draaien. Maak er wat leuks van uh, Sinterklaas Verzellig. viering van het weekend natuurlijk. En maandag is dan uh, de echte Sinterklaas viering. Ik vier het dan eigenlijk niet. Het is alleen in het weekend. Ja. En maandag, uh, misschien, denk ik, misschien ga ik aan het eten of zo. Misschien dat wel aardig. Laat ik weer eens proberen uit eten te gaan. Ik heb er niks mee, maar weer weet. Ik spreek je volgende week. Hoi. Hoi. Tot zover het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5.